Uur. door Almegens met het NOS-journaal. Het garantiefonds voor de reisbranche, de SGR, is druk met het helpen van vakantiegangers die hadden geboekt bij Travelbird. Dat online reisbureau vroeg afgelopen week uitstel van betaling aan. De eerste groep die moest worden geholpen waren de 6000 mensen die al op hun bestemming waren, zegt SGR-directeur Reuver. Die dreigden bijvoorbeeld uit hun hotel gezet te worden. Daarnaast werd het garantiefonds aan het boeken van hotels voor de ongeveer 15.000 mensen die de komende dagen vertrekken.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 Bij gevechten rond de jemenitische havenplaats Hodeida zijn volgens de autoriteiten dit weekend zeker 150 doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden zowel Houthi-rebellen zijn... als strijders die worden gesteund door Saoedi-Arabië. Hodeida is de grootste havenstad van Jemen... en belangrijk voor de import van hulpgoederen. De Duitse oud inlichtingenchef Hans-Georg Maassen... moet alsnog vertrekken bij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken... In september werd hij bij de inlichtingendienst uit functie gezet... na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. In een afscheidstoespraak bij die dienst... wilde hij zijn uitspraken nu gaan verdedigen. Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. Het weer droog, vannacht breidt lage bewolking zich uit... vooral in het noorden en noordoosten en er kan wat mist ontstaan. Overdag zonnig afgewisseld door wat bewolking... maar met de zon erbij kan het 12 tot 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Phono. Even moet ik even goed kijken. Phono topological. Uh, ja, ik heb recht op moeten studeren. Dat hoor je wel. In ieder geval een, uh, een lastig album. Ja, dat zeg ik erbij. Dat zeg ik niet van. Maar uh, ik vind het eigenlijk wel een heel lastig album. Dan begin ik ook niet met uh, track 1, maar met track 9. Goed, um, oordeel zelf. Want uh, wie ben ik? Um,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 Goed zo. Uh, nou, Robert heeft plaatsgenomen. We gaan aan de luister. Kerlja kerl, panierda, staan jij blanke ijsom is aangebroken, zal ik je niet meer zien. Wat wil je, во wil je, wat wil je, wat wil je, kerlja kerl, panierda, staan jij blanke Oh, je da moe iets oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, je bent een jonkje, je bent een jager, je bent een под Ik spandele naar beneden, ik spandele naar beneden, ik spandele naar het hek, het hek, het barrierdan. Staat je een Яблонька, blanke is je mo Ой, пряжо oh zielendum zo preehla daar zuchtte lam is primazule, kijk ze boele nadat weila is verdwenen, is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 records label. dit de d